voerderijen niet worden geruimd omdat het gas op was. Pensioenfonds Zorg en Welzijn is uit meer dan 100 olie- en gasbedrijven gestapt... die te weinig zouden doen aan verduurzaming. Het gaat om honderden miljoenen euro's die opnieuw worden belegd... dit keer in bedrijven die wel investeren in groene energie. En in Amerika is weer een rapper doodgeschoten. Het gaat om de 28 jarige Takeoff die vroeger bij de hiphopgroep Meagles zat. Die hebben ook hitjes gehad met Kelvin Harris en Katy Perry. De rapper werd doodgevonden bij een bowlingcentrum in Houston. Dat is Sky Radio weer van weer.nl. Veel wind, af en toe zon en aan zee ook een bui bij zo'n 16 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is een halve minuut over één. Sky Radio Verkeer. baby files die opvallen op dit moment. Dan op de A27 Breed daar richting Utrecht tussen Knoop het Gorkum en Lexmond. Een half uur vertraging hierdoor een ongeluk. De linkerijstrook is ook dicht. En bezoekers aan de outlet in Roermond zorgen voor vertraging op de N280. München-Kladbach richting Roermond. Daar heeft u ongeveer een uur vertraging in de file van 4 kilometer. Sky Radio Flits-update. Flitsmeister. Een hele lijst. De A1 richting naar de 13.7. Richting Duitsland staan ze bij 163.7. En ook op de A1, maar dan naar Amersfoort 48.2. De A2 naar naar Eindhoven 122.9, richting Weer 208.0... de A10 Diemen de Nieuwemeer 14.7... de A13 naar Rijswijk 14.9... de A27 naar Gorkum 69.5... de A37 richting Hogeveen 9.7... en de A58 naar Goes, daar zijn ze gezien bij 163.8. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Financieel Fit. Sky Radio. Het nummer 1, Non-Stop Muziekstation...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 Je werkdag vliegt voorbij. With Sky Radio. Sky makes you feel good. Ik weet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 Oké, okay. what's next? Elektrisch wagenpark? Wees inbraak voor en bewaar je waardevolle spullen veilig. Ga naar nederlandse kluis.nl. Ga je bouwen of verbouwen. Je bouwt zeker met bouwgerand. Gebruik je data goed, het is niet te laat. Spread en plaats van online harden. Ja. Ja. Verspreid die positiviteit met unlimited data van Tele2. Voor maar 25 euro per maand. Check tele2.nl. .no.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 op de N31 Leeuwarden richting Drachten tussen Nijmega en Rottervallen. 10 minuten oponthoud door Bergische werkzaamheden. De rechte rijst ook is dicht. En de bezoekers aan de outlet in Roemond zorgen voor vertraging op de N280 München-Kladbach richting Roemond. Tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73 heeft u ongeveer een oponthoud van een klein uur.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 Top de beste hits voor op je werk. Non-stop music, Sky Radio Het nummer 1 Non-stop music station Sky Radio, Sky Lektengo miedo al silencio Tan lejos, tan lejos de ti Tus plumas, bajo la luna Preguntan, preguntan por mi Yarake no tengo tu voz Igual es lo mejor Pero ahora duelo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 siento, door tanto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 Met Mora Snacks Zoals onze Mora oven en Airfryer Cheese Onion Bites Dus snack mee met Airfryding Airfryer Vida XL Trendy meubels Voor ontzettend lage prijzen En gaat thuis bezorgd VidaXL.nl Wil jij als ondernemer altijd door? Reken dan op Ford Pro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 Beter verzekerd. Badada, badada. Zo, strakke actie van Trekpleister. Nu alle Nivea bodyverzorging 2 plus 2 gratis. Dat is pas prettig besparen. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou. Ook online. Badada, badada. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar bshirt.nl en laat je inspireren. T-shirt, Beter verzekerd.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 Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. De laadpas werkt op alle laadpalen, zonder verborgen kosten. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitank Card. Shop waanzinnige deals tijdens de Weekamp Onehef Days. Zoals korting tot 500 euro op banken en boxsprings en tot 50% korting op woonaccessoires. En bestel je vandaag, dan heb je het morgen in huis. De Weekamp half Days. Laat maar komen.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 Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar u nog zijn. Door vacatures heen gaan vind jij ruk. Nou, dat hoef je toch helemaal niet zelf te doen? Dat doe ik. Hier, komen ze al. werkzoeken.nl Jij zoekt, wij vinden. 101 FM The Feel Good Station Altijd, non-stop, de beste muziek het ANP-nieuws van twee uur. Goedemiddag, ik ben Marcel Barensen. Kinderen van toeslagenouders hebben inderdaad vaker te maken gekregen... met de kinderbescherming dan kinderen uit andere gezinnen. Maar dat was ook voor ze gedupeerd werden door de toeslagenaffaire al zo. Dat heeft het CBS uitgezocht. Ze komen vaak uit één of arme families... die sowieso al sneller in beeld zijn bij jeugdzorg. Minister August noemt het terughalen van twaalf Nederlandse IS-vrouwen... en hun 28 kinderen nodig om te voorkomen dat ze hun strafproces ontlopen. En dat risico wil ze niet nemen, vertelt de minister bij de NOS. Op het moment dat je zegt, ik haal ze niet terug en de rechter beëindigt de strafzaak... dan kunnen we ze niet meer in de gevangenis zetten. Dan kunnen we ze daar na detentie niet meer in de gaten houden. Want van de rechter moesten de vrouwen snel worden teruggehaald... anders zouden de rechtszaken tegen ze worden gestopt. Het afpakken van een Nederlandse paspoort bleek onmogelijk. Er worden veel minder hypotheekaanvragen gedaan. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal gehalveerd. De rente is gestegen en daarom zijn er nu veel minder mensen... die hun bestaande hypotheek willen oversluiten. En president Erdogan praat de komende dagen met Rusland en Oekraïne... over de stukgelopen graandeal. Volgens Turkije moet het lukken om eruit te komen. Rusland zette de deal zaterdag eenzijdig op... maar intussen vertrekken er nog gewoon Oekraïnse graanschepen. Dan is Sky Radio weer van weer.nl. Wat zon, wat wolken en aan zee een bui met heel veel wind. Vanavond en vannacht vooral in het noorden nog buien. Morgen wat minder wind en nog maar 15 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is bijna 1 over 2. Sky Radio Verkeer. AMBB. In het zuiden van het land zorgen de bezoekers van de outlet in Roermond... voor vertraging op de N280. Tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73... heb je bijna een uur onthoud. Sky Radio Flits Update. Flitsmeister. En geflitst wordt er ook nog op de A1 naar Naarden 13,4. Richting Amersfoort 48,2. De A2 naar Eindhoven 122,9. De A10 Diemen de Nieuwe Meer 14,5. De A27 naar Gorkum 69,4. De A28 naar Meppel 114,5. En de A31 richting Harlingen 30,8. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Creon Kozijnen. Maatwerk kozijnen tegen de scherpste prijs. Sky Radio. Het nummer 1.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 De Sky Radio en win je tickets. Zet jezelf nu op de gastenlijst. Ga naar skyradio.nl of de Sky Radio app. Good luck, everybody. Another summer day has come and gone away. Paris and Rome, but I wanna go home. Mm -hmm. Maybe surrounded by.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 want to go home Let me go home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 Unless it's with you. This is with you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 Ontdek ook inzicht in de Rabo-app. Zie hoe je ervoor staat en hoe je budgetten instelt. De dagdeels tijdens de Bol 3-daagse zijn zo goed. Die moet je wel delen met je puber die voor elke tost een nieuw bord bakt. Want alleen vandaag vaatwasmiddelen van onder andere Drift en Sun... met 66% korting op de adviesprijs. Ga dus snel naar bol.com. Slim boodschappen doen? Zo kan het ook. En dus deze week in de actie bij Coop en Coop.nl. Dubbelfris of taxi? 1 plus 1 gratis...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 Er staat dus viel op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld 4 kilometer met 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Daar is de spitsstrook dicht. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. En ook 10 minuten op de N278 vanuit Vaals naar Maastricht. Bij maastricht er 2 kilometer file. De vertraging is een uur altijd nog op de N280 vanuit Münchenklapbach naar Roemond. Voor de aansluiting met de A73 4 kilometer file. Stop.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 She's coming for.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 Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Creon kozijnen, maatwerk kozijnen tegen de scherpste prijs. Happy Singles Day bij Douglas. Trakteer jezelf op jouw favoriete skincare van ST Lauder, Clinique, Lancome of Dermacosmetics. Cosmetics, dan tracteren wij op 25% korting. Douglas.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 Lekker warm. Schildverstoonkosten. Waar je ook werkt, wat je ook doet. Deze herfst begint jouw werkdag met de Sky Top 5 over 9. Geef hem door via skyradio.nl. Kanker.nl. De plek voor betrouwbare informatie en ervaringen van anderen. We zijn weer veel van huis terwijl het buiten donker is. Wat zorgt voor meer inbraken? In het donker van huis? Bewaar je kostbaarheden in de Nederlandse kluis. Zwaar beveiligde bankkluizen. De Nederlandse kluis.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 Ga dan direct naar de Ford dealer. En profiteer van korte levertijden op al onze voorraadmodellen. Kijk snel op Ford.nl. Studeren in je eigen tempo. Waar en wanneer je maar wilt. Dat kan aan de Open Universiteit. Wij zijn de universiteit waar je zelf je agenda bepaalt. Denk open. Open Universiteit.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 de muziek. Het ANP-nieuws van 3 uur. Goedemiddag, ik ben Marcel Barensen. <middels> Bijna alle kinderen die door het toeslagenschandaal ergens anders moesten gaan wonen, zijn nog steeds niet thuis. Een team dat ruim 200 kinderen bijstaat, heeft er na een half jaar 6 herenigd met het kabinet. Acht kinderen mogen weer contact hebben met hun ouders. Bij het hoofdkantoor van ING in Amsterdam zijn tien klimaatactivisten opgepakt. Ze protesteerden in het gebouw, maar daar waren ze niet welkom. De politie heeft ze aangehouden voor huisvredebreuk. Het protest liep verder geweldloos en er is ook geen schade aangericht. Spoorvakbonden hebben kritiek op het plan van de NS... om kantoorpersoneel in te zetten als treinconducteur. Ze vinden dat de NS het werk onderschat. De bonden vragen zich af hoe kantoorpersoneel omgaat met uh, agressieve reizigers... en of ze weten wat ze moeten doen als een trein ontruimd moet worden. En het is de eerste werkdag voor de nieuwe Schiphol-topman Ruud Zondag. Hij is de opvolger van Dick Benschop. Onder zijn leiding ontstonden lange wachtrijen en moesten vluchten worden geschrapt. Zondag wil die problemen oplossen en noemt het een enorme klus. Het Sky Radio weer van weer.nl. Flink wat wind en zon met aan zee een bui. Vanavond en vannacht blijft het waaien met in het noorden een bui. Morgen minder wind en 14 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 2 over 3. verkeer. Langzaam rijdend verkeer over de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. 5 kilometer file. 10 minuten vertraging komt door werkzaamheden. De spitsstrook is dicht. Klein kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij 7 naar 6 kilometer file. En een uur vertraging voor het verkeer op de N280 vanuit München-Gladbach naar Roermond voor de aansluiting met de A73. Onverminderd 4 kilometer file. Sky Radio Flits Update. Flitsmeister. En drie flitsers werden gezien op de A2 richting Eindhoven bij 122,9. De A27 naar Gorkum, 69,5 en de A73 naar Venlo bij 12.9. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Crayon Kozijnen. Maatwerk kozijnen tegen de scherpste prijs. Sky Radio Het nummer 1. Non-stop muziekstation. The sky, the feel sky radio. You feel me, oh.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 the Ik dat je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 Dus zet jouw productiviteit in de hoogste versnelling. Kijk op FortPro.nl. Maak het internet zoals it used to be, a lovely place for you and me. Let's love louder. Of je jong bent of al ouder. Gebruik je data goed, het is niet te laat. Spread love in plaats van online haat. louder. En maak je man. Verspreid die positiviteit met Unlimited Data van Tele2 voor maar 25 euro per maand. Check Tele2.nl.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 We er weer bijna 100 kilometer file in het land. Op de A1 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Apeldoorn... bij Barneveld, 6 kilometer file. kwartiertje vertraging door werkzaamheden daar. De spitsstrook is dicht. Het is een half uur op de A20 Hoek van Holland-Gouda... bij het plein door 8 kilometer file. Ook op de A20 rijdt het langzaam vanuit Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam-Noord. Door een kapotte vrachtwagen is daar de rechte rijstrook dicht. En dat zorgt voor een kwartier vertraging. Een uur vertraging altijd nog op de N280 roermond Onverminderd 4 kilometer file voor de A Aansluiting met de A73.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 Music. We're yes.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 En de zakelijke financiering die daar het beste bij past. Kijk op avienambro.nl/slash Kennis van Zaken. VidaXL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gaat thuis bezorgd. VidaXL.nl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 Muziek.